Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zuiden van Japan zet zich schrap voor orkaan Nanmadol. Die komt over een paar uur aan land. Waarschijnlijk met harde wind, stormvloed, stortregens en overstromingen. Zo'n 2 miljoen inwoners van het eiland Chushu zijn opgeroepen om hun huis te verlaten en te schuilen. Dinsdag is de orkaan in de hoofdstad Tokio. De Dam tot Damloop in Amsterdam is gestart. Het is het grootste hardloop-evenement in ons land. Tienduizenden mensen doen eraan mee. En ze zijn weg. In het midden, in het geel, met de cap. Jill Holterman Kijk even opzij. Kijk hoe zij het gaat doen vandaag. Een paar honderd meter rechtdoor en dan linksaf de eitunnel in. De fanatiekelingen rennen van Amsterdam naar Zaandam. Op een eendenbedrijf in het Overijsselse Schuine Sloot is vogelgriep ontdekt. Zo'n 60.000 dieren worden geruimd. Met twee bedrijven in de buurt wordt de aankomende twee weken goed gekeken of daar ook besmettingen zijn. En we hebben goud. In Australië heeft wielrenster Ellen van Dijk voor de derde keer de wereldtitel op de tijdrit te pakken. Zo, daar ben ik. Gefeliciteerd. Mooi hè? Had je dit nou verwacht? Wat denk je? <laughs> nee, echt niet. Nee, ik had echt niet verwacht. Het parcours uh, lag me eigenlijk niet fantastisch. Ja, en donderdag uh, moest ik mijn training nog stoppen. Omdat ik uh, te veel last had van mijn rug. En het uh, was niet zo goed voor mijn moraal. Dus dat ik een beetje zak en as. Maar ja, niemand neemt me niet meer serieus nu het natuurlijk niet meer heel goed gaat. De Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten stond net niet op het podium. En bij de mannen won de Noor Tobias Vos.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz.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 Het nummer heet Soul Time en het komt van het album Faraway Lens.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 Het nummer heet D-Dar en daarop speelt hij samen met Bas Ray Brown, drums Joe Jones. En onder andere naast Ben Webster op de Noorzax ook Bud Johnson en Coleman Hawkins op de Noorzax. En als klap op de vuurpijl, vuurpijl Roy Eldridge op trompet. Zoet Sims en daarna Ben Webster.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 I'm <laughs> sorry.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 Luister naar Ben Webster and Friends. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Volgende week zit mijn collega Edward hier. Een hele fijne zondag. En tot een volgende keer.